Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal en verdere acties van buschauffeurs van de baan. Ze zijn het met de directie van de vervoerder HTM eens geworden over onder meer hun arbeidsvoorwaarden. Woensdag leggen de chauffeurs onaangekondigd het werk neer. Ze waren bang dat hun arbeidsomstandigheden achteruit zouden gaan na hun overgang naar de nieuwe vervoermaatschappij HTM Bus. Een samenwerking van HTM en Cubus. Den Haag en omliggende gemeenten besloten na een aanbesteding dat HTM Q bus de komende zeven jaar het OV mag verzorgen in het Westland. Volgens de afa is afgesproken dat er de komende zeven jaar in principe geen gedwongen ontslagen vallen. Internetcriminaliteit en cyberspionage blijven een grote bedreiging voor Nederland, staat in het tweede cybersecurity beeld dat door minister Opstelte naar de Kamer is gestuurd. Volgens het onderzoek zijn internetcriminelen steeds beter in staat om zwakke punten in beveiligingen te vinden. Komt doordat beveiligingsbedrijven er soms lang over doen om de beveiliging te verbeteren. Nederland is vooral kwetsbaar omdat de samenleving steeds meer gebruik maakt van internet. Een aantal Australische politieagenten is bijna het hemd van het lijf gescheurd door een groep vrouwen. Agenten waren afgekomen op een melding van overlast in een café. Daar bleek niets aan de hand te zijn. Er is een hotel met dezelfde naam als het café. En in de veronderstelling dat er een fout was gemaakt, gingen de agenten naar het hotel. En daar was een vrijgezellenfeestje aan de gang. Toen de agenten binnenstapten, dachten de vrouwen van doen te hebben met de door hen bestelde strippers. politiewoordvoerder spreekt in Australische kranten van lustige dames agenten wisten weerstand te bieden en verlieten het hotel volledig gekleed. Finale van Wimbledon gaat tussen Roger Federer en Andy Murray. De Brit Murray won vanavond de 4 sets van de Fransman Tsonga. Matchpoint werd pas toegewezen na een challenge van Murray. Federer versloeg aan het eind van de middag de nummer 1 van de wereldtitelverdediger Novak Djokovic ook in 4 sets. Het weer in het westen en zuidwesten kans op een bui, daarna vrijwel overal droog. Morgen begint zonnig, daarna opnieuw buien. Het is maximaal 24 graden. Dit was het NON. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat nog file tussen Lexmond en Noorderloos 3 kilometer. Verderop tussen Noorderloos en Werkendam 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Que no atrama. soon.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 Ik wil het samba staan. Ik samba. Ik het samba. Ik samba. Este samba. het samba. Ik wil Time for that from the subway to my home.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 Als het bodem een huis weer heeft gevonden Dan stort ze mijn hart van En het liefst uit Londen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 Het prachtigste verhaal, oh, God wat is een lief. Gisteren uit ik mis je heren Vandaag had Braag, een kattenbel, wat er is zoveel te doen. En morgen als de postbouw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 www.zfmzandvoort.nl With a smell I can't believe So good And so I bought myself a gun gonna shoot out the sun To give it to him before I go Moving on So... Gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana In mm -hmm. the GMB product, get